De politie onderzoekt of Strauss-Kaan wist dat de vrouwen prostituees waren en dat ze betaald werden door Franse bedrijven. In dat geval kan er medeplichtigheid worden verweten. De Landelijke Artsenfederatie KNMG neemt afstand van de handelwijze van neurochirurg Tulleken. Die was vorige week in Innsbroek en vroeg een arts in het ziekenhuis naar de toestand van Prins Friso. Via zijn vrouw, NRC-journalist Jannetje Koelewijn, kwam de informatie naar buiten. Het KNMG neemt daar afstand van. Het blijkt eigenlijk dat hij geïnteresseerd was in die informatie over die ct-scan. En uh, toen uh, vond dat uh, anderen daar kennis van moesten nemen, omdat dat een nogal gunstig bericht was. Ja, dat is niet aan hem om daarover te oordelen. De federatie stelt dat van een arts mag worden verwacht dat hij zorgvuldig omgaat met de gegevens van een patiënt. Ook al is hij niet de behandelaar. Het vertrouwen van patiënten in de medische stand wordt geschaad door de handelwijze van Tulken, vindt de federatie.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 namens de Partij van de Arbeid het alternatief te zijn voor Mark Rutte. En een politiek alternatief, neer te zetten, te laten zien dat het ook anders kan... nou, dat is een, een zwaar besluit. Ook het Kamerlid Samson heeft de knoop nog niet doorgehakt. Het is nogal een stap, zei hij. Een man uit Arnhem heeft 15 jaar cel gekregen voor de moord op een prostituee. Hij was verliefd op de Duitse vrouw die bij een seksclub in Doetinchem werkte. De man wilde met haar afspreken buiten de club om... maar de prostituee wilde hem alleen tegen betaling zien.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 Ook de bezuinigingsplannen van het kabinet en de oplopende werkloosheid houden de onzekerheid in stand. Volgens de Rabobank leidt vooral het gebrek aan vertrouwen tot een soort koperstaking. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt naar 0 graden in het zuidoosten en 4 aan de kust. Morgen bewolking en droog en middags een stevige zuidwestenwind. Het wordt 9 tot 10 graden. ANWB-verkeersinformatie. Een rustig begin van de avondspits. Een paar dagelijkse files op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij Zoeterwoude, 3 kilometer. Bij Amsterdam op de A10 West tussen Geuzeveld en Knooppunt Koenplein, 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda... voor Knooppunt plein 2 kilometer. En op de A15 vanaf de Maaslakte naar Rotterdam... vanaf de afrit Brieden, 4 kilometer. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid...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 Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn we nog bij u, hier op Radio 1... met zometeen ons eigen politieke vragenuurtje. De twee leden daarvan vandaag zitten hier al in de studio. Maar eerst gaan we naar de vrolijke wetenschap. Redacteur Elmar Veerman, hartelijk welkom, zit hier. Met uh, een mooi verhaal over een fossiel bos wat gevonden is. Een bos van 300 miljoen jaar oud, Elmar. Ja, oud, in Mongolië. Hè? 300 miljoen jaar oud, ja. Uh, en dat is eigenlijk. Het wordt nu al een soort plantaardig Pompeji genoemd. En je Allee. weet waarschijnlijk wel Pompeji, een stadje, een uh, Romeins stadje. wat in het jaar 79 na Christus. in een klap bedolven raakt onder een hele dikke laag vulkanische as. En dat is dan in uh, de jaren 60, geloof ik, uitgegraven. En mm -hmm. nou ja, je ziet die mensen daar nog staan zoals ze toen stonden. Dieren, huizen, alles staat er nog. Begint nu een beetje in te storten. Maar goed, dat is 2000 jaar oud. Wat, wat, waar we het hier over hebben, dat is 300 miljoen jaar oud. Waanzinnig. Is dat ook, ook ineens bedolven? Daar ons? is ook een, ja, een dikke meter as is daar bovenop gestort door een vulkaan uh, en Daarna zijn er nog allemaal uh, gesteente lagen bovenop gekomen natuurlijk. En vooral ook veel steenkool. En dat is eigenlijk ook de reden dat het nou uh, boven is gekomen. Want ze waren steenkool aan het delven. Ja, het Echt lag waar? in een steenkoolmijn in, uh, binnen Mongolië. Zo'n open veld. En uh, daar was een steenkoolbrand ontstaan. En daarom moesten ze het allemaal snel afgraven. En toen kwamen ze dat tegen. En, uh, hoe dat kom je dat ze... dan tegen? Ineens schep je op een top van een boom. Ja, ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar... Dat... Ja, eigenlijk, steenkool hè, is sowieso allemaal plantenresten. Ja. Maar uh, die zijn dan helemaal vervrongen tot een zwarte massa. Maar uh, die, uh, dat fossiele bos, daar zitten gewoon keurige takjes, blaadjes, alles aan elkaar. Omdat het helemaal in een soort... Ja, net als met, je, met gips kan je het... Uh... En er is het het bos een, eruit. Er is iets omheen gegoten en uh, het bos zit er nog in. En nou zou het zo mooi zijn als ze dat helemaal zouden uitbikken... Stukje ja. voor stukje dat je tussen de fossiele bomen door zou kunnen lopen. Nou, dat kan niet. Dat gaat niet gebeuren. Want ze hebben het eerst maar eens met machines allemaal in blokken van 10 bij 10 centimeter. Hoe groot is uh, gehakt. het? Wat is de oppervlakte? Weet uh, je wat de benadering? Wat ze hebben nu hebben bekeken is duizend vierkante meter. Maar het kan best dat daar vele vierkante kilometers bos ergens nog in de grond zitten. Ja. Alleen, ja, daar kun je niet zomaar bij. Nee. Nu vonden we ook een berichtje over de eerste, hoe de eerste boom eruit zag. En dat is de zogenaamde wattiza, dat is een soort varen. Is het waarschijnlijk dat dit bos ook uit dit soort bomen be bestond? Acht meter hoog maximaal? Ja, nou, ik weet niet van wanneer dat is. Dit is net nadat de planten het land hadden veroverd. Ja, dit uh, is uh, 300, weet ik het over dus 386 miljoen oh, jaar Oh, zo, geleden. dat is nog even 86 mm. miljoen jaar uh, de ja. tijd gehad om te evolueren. En dit bos was ook wel veel diverser. Met, uh, nou ja, wat ze hebben gevonden geloof ik, een stuk of twintig soorten. Boomvarens en ook kleinere varens... en ook een soort uh, wolfsklauw... die mm. wel 25 meter hoog werd. Dus uh, nou ja, er was al wel een hele hoop uh, diversiteit geëvalueerd. En dit was een moerasbos. En dat kunnen ze dus ook zien nu dat daar... andere dingen groeiden dan uh, op andere plekken. Maar mm -hmm. zo'n mooi bos hadden ze sowieso nog nooit uh, gevonden. Le uh, geeft het ook inzicht in wat voor dieren daarvoor kwamen? Of is het raar? Uh, ja, bar weinig. Want 300 miljoen jaar geleden... Uh, waren de gewervelde dieren nog een beetje in de modder aan het spelen. Oh ja. En er was eigenlijk op het land ja, wat insectachtigs, maar mm -hmm. eigenlijk uh, De vissen waren er niet op, op het land? Nee, wat... nee, wij lagen nog als vissen te denken of we het wel of niet zouden doen. Denk ja. ik. goede keus gemaakt uiteindelijk. Maar ja. Elmar, um, hoe, hoe, zegt het wel iets over het klimaat toen? En Heeft het een ander inzicht gegeven dan men tot nu toe dacht? Nou, dat was al wel bekend dat het mm -hmm. heel warm was. Een soort tropisch, uh, tropisch bos... Maar uh, ik geloof niet dat het nou zoveel nieuwe inzichten heeft opgeleverd wat dat betreft. Maar wat, wat wel zo mooi is, dat je dus precies ziet welke plant graag naast welke andere plant stond. En uh, ja, hoe het hele bos eruit zag. Dus het staat er wel niet meer, maar ze hebben toch mooie plaatjes van gemaakt... die uh, toch een beetje het beeld geven dat je er doorheen kan wandelen. Al was het natuurlijk onwijs drastig. Zijn die plaatjes dus. te zien? Ja, we hebben op wetenschap24.nl, ja. dat wou ik ook nog even zeggen... hebben we een plaatje daarvan en uh, links naar meer... Oké, okay, dankjewel. Elmar Veerman. Van ja, ik ben benieuwd de van wetenschapsredactie, het, het, Nienke de Soete. Het, benieuwd van het bruggetje van fossiel naar de PvdA. Die uh, mag jullie in. Die God, heb bedankt. Bedankt. Die zijn voor jou, die is voor jou rekening, deze brug. Elmar, bedankt. U hoort daar al, Nienke de Soete, Zij is parlementair verslaggever van de NOS. En Gerard Beverdam is hetzelfde, maar dan van het Nederlands Dagblad. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Voor onze eigen politieke vraag. Uurtje nou, Ger, pak deze brug op. Ja, uh, de Partij van de Arbeid, hoe nu verder? Vanmorgen was de fractie bijeen. We horen daar verschillende berichten uit. Uh, maar jullie weten waarschijnlijk veel meer. Het is emotioneel geweest. En er heeft zich niemand. Uh, is naar voren gekomen van. Ik ga het doen. Nee, er wordt nagedacht door een aantal mensen. Door Plasterk, door Samsom. Wat horen jullie, Nienke? Nou ja, hetzelfde. De, uh, mensen denken na. Het was nog inderdaad het. Uh, rauwe om Kohende uurtje. En ik denk ook dat. Uh, mochten. Bepaalde mensen al denken: ik wil me zeker kandideren. Dat ze denken: naast nou, als ik het nu te snel doe, dan, uh, dan, dan kan het een beetje aan me kleven. Hè? Dat ik uh, een beetje er te veel erop spring. Dus het is beter even. Goed na Lijken te denken. Ja, precies. Oh, en dan ja. denkt ze van... Oh, zat hij soms achter de dolksteek van Cohen? Dus ik denk dat het oh. ook deels tactiek is om nog even... Geert, ja, we ja. zitten knikken. Maar de dolksteek, ja, kan je toch wel echt spreken van een dolksteek dan? Nou ja, er hebben natuurlijk wel veel mensen achter zijn rug om uh, tegen de pers mm. gezegd. Van nou oh, ja, we hebben het niet uh, zo hard gezegd. Maar we hebben eigenlijk geen vertrouwen meer in hem. Mm. Precies, de weekendkranten die stonden eigenlijk vol met mensen die uit de school klapten over het fractieberaad van donderdagavond. En uh, ja, inderdaad, gisteren is, uh, is er een, een vaas van de kast gevallen... en al die scherven liggen nu op de grond. En mm. ja, uh, voordat iemand opstaat en zegt... ik ga ze allemaal eens weer eens lijmen... ik denk dat de mensen ook eerst even een beetje willen aftasten... binnen zo'n fractie die, ja, die al heel veel maanden in beroering is... van ja, hoeveel steun heb ik eigenlijk? Want als je openlijk kandidaat stelt, hè, de procedure die ze nu willen... ja, dat heeft ook een afbreukrisico... Hmm. Ja, het risico is namelijk dat de uh, procedure is dat mensen gaan, kunnen zich nu gaan kandideren. De leden vervolgens gaan <tus> zich uitspreken over wie hun voorkeur heeft. En de fractie heeft ook al gezegd, daar zullen, dat zullen wij volgen, daar zullen wij ons bij neerleggen. Nienke, is dat een opmerkelijke gang van zaken? Uh, zeker opmerkelijk, uh, nog nooit eerder gebeurd op zo'n manier. En in principe is natuurlijk ook een beetje een beset van over onvermogen voor de fractie. Of een motie van wantrouwen van Spekman richting de fractie. Uh, zeker omdat hij net uit die fractie komt... en hij weet dus kennelijk hoe het toe gaat. Mm -hmm. um, en in, in, ik moet zeggen, in eerste instantie vond ik het ook echt heel raar... en dacht ik wat onverstandig. Uh, maar als je erover nadenkt... het voorkomt natuurlijk wel een, een totale splitsing binnen die fractie. Uh, de mensen kunnen zich kandideren, maar de leden bepalen het. Uh, dus je voorkomt geruzie en gekonkel dat dat zich nog meer uitbreidt. En... Uh, degene die het wordt, krijgt ook een zekere legitimatie. Die, he, die is toch gekozen door de leden. De leden. Dus die ja. wordt dan misschien toch iets meer dan een tussenpaas. Ja. Ja. Ja, het ook... risico waar Joost Vullings, jullie collega, opwees vanmorgen... hij zegt dat is allemaal waar. Maar wat ook waar is... als de leden toevallig iemand kiezen... die niet lekker ligt bij een groot deel van de fractie... dan hebben ze een probleem. Nou ja, goed, de PvdA heeft een behoorlijke historie... in zelfdestructie. Uh, ja, <laughs> um, maar goed, ja... Je zou kunnen zeggen... Cohen die is natuurlijk op een totaal ondemocratische wijze... aan de macht gekomen. Hè, tussen aanhalingstekens in de Partij van de Arbeid. Die kreeg uh, Wouter, Bosch, precies, Wouter Bosch, Dat was volledig geregeld. buiten het zicht van elke camera... of microfoon of, of ook fractieberaad om uh, uh, geregeld. Ja, en... Er is best veel voor te zeggen om dan nu de leden maar eens aan het woord te laten. Ja. Mm -hmm. Er zit nog een ander kantje aan, Nienke, als ik even mag. Uh, Gerrit Voerman, parlementaire geschiedenis, doet hij. Die zei, ja, het is een beetje raar. Het schuurt een beetje met de grondwet. Of daar er keihard tegenin gaat, durf ik niet zo te zeggen. Maar het schuurt, want je, je hebt toch de kwestie van... een Kamerlid wordt gekozen zonder last- of ruggespraak. Vind je dat legalistisch gezever of heeft hij een punt? Uh, nou, <laughs> <Ja>, beide. <bijna. laughs> uh, het is toch, nou ja, ik denk dat bijvoorbeeld het kiezen van een fractievoorzitter... dat daar is verder natuurlijk wettelijk verder weinig over geregeld. Je kan inderdaad zeggen, dus het is weer iets anders dan een, een congres... dat bepaalt welk standpunt ja. je in moet nemen. En ik denk ook, ja, de, het, is, het is wel heel opmerkelijk. Het, het, het is, ik zou zeggen, het is misschien niet de meest wenselijke gang van zaken... in, in een normale partij. Mm -hmm. Maar zoals het er nu voor staat, vind ik het al met al toch echt al slim Gerard, er is dus een aantal mensen aan het nadenken. Ook Ronald Plasterk, en die heeft gezegd, en dat is ook wel begrijpelijk... Het is een heel zwaar besluit. Want weliswaar ben je dan nu voorlopig alleen even de fractieleider... en helemaal niet officieel de partijleider... en degene die zo meteen ook de lijst gaat aanvoeren bij nieuwe verkiezingen. Maar zegt niet, toch, als je nu ja zegt... dan moet je ook de mentale bereidheid hebben... om een alternatief te zijn voor Mark Rutte. Dus hij zegt, eigenlijk zeg je wel degelijk... hiermee werp ik me ook meteen op als de nieuwe politiek leider dan. Dus daarom is die afweging niet zo eenvoudig. Ja, en, en, en ik zit me ook af te vragen... waarom zou je een aantal jaren in het zweet werken... om daarna weer... Uh, ruimte te maken voor iemand anders. Ik uh, mm. bedoel, uiteindelijk willen politici... meer dan alleen maar op de winkel van zo'n fractie passen. Of je moet echt een... Een, een tussenpauze kiezen, hè, waar nu ook over gesproken van wordt. In die... bij de VVD. Ja, in de tijd, dat was, van Het was wel, wel, een, wel een korte periode. En als je er nu vanuit gaat dat we eh, misschien wel tot 2015 met dit kabinet uh, te maken hebben. en de Partij van de Arbeid ook. Ja, dan, dan moet je dus drie jaar lang fractieleider zijn in de ja. Tweede Kamer. en oppositie voeren. En dan zou je over drie jaar plaats moeten maken voor iemand anders. voor de veelgenoemde Lodewijk. Als je ja. bijvoorbeeld. ja, ik kan me voorstellen dat mensen daar ook niet echt op zitten te wachten. Nee, nee, nee. Je, je, moet, je, je moet er nu ook voor gaan. Want dat is natuurlijk ook de eerste vraag die in de debat. Zal, zal komen. Bent u ook bereid om, om lijsttrekker te worden? Ja. Als je dan zegt 'Nou, ik kom alleen maar even op de winkel passen, denk ik niet dat je heel veel nee. leden achter je krijgt. En nee. dan kan de Partij van de Arbeid ook de komende jaren niet echt een deuk in een pakje boter zijn. Je moet Let... echt met de kandidaat komen, denk ik. En die zal uit de fractie moeten komen. Uh, Gerard, uh, Nien, uh, Gerard zei net, uh, dit kabinet, de, dat kan gewoon nog de rit uitzitten tot 2015, uh, Nienke, maar met het oog daarop NRC komt vanavond met een verhaal want iedereen denkt de afgelopen dagen... er zal wel behoorlijk wat leedvermaak zijn bij de coalitie. En de NRC die komt daar met een kanttekening. Nou, dat komt hem wel eens tegenvallen. Want ze rekenen nu op de Partij van de Arbeid... dat ze bepaalde belangrijke dingen... Europa-beleid, de, de Griekse crisis... dat ze die steunen. Maar met een hele machtswisseling in die partij... in die fractie, zou dat wel eens anders kunnen. Denk je dat ze zich zorgen maken? Denk je dat de NRC een punt heeft? Nou, ik vind het... Wel een beetje een verrassende invalshoek. Want Cohen heeft al gezegd... Uh, in een poging wat krachtiger te worden... Uh, de steun uh, voor het pensioenakkoord... en voor Europa, uh, die houden we vol. Maar dat was het ook. Verdere steun voor verdere bezuinigingen... hoef je niet bij ons te verwachten... Uh, en ik neem aan dat zo'n nieuwe partijleider die gaat natuurlijk niet opeens zeggen. Uh, nou, nou steunen we Europa niet meer. Mm -hmm. Dus dit kabinet zal echt, de drie partijen, of de coalitiepartijen, moeten echt met z'n drieën uitkomen bij deze nieuwe bezuiniging. En die hoeft er al niet meer te rekenen op de Partij van de Arbeid. De toon kan natuurlijk scherper worden. Uh, het kan natuurlijk als er nog veel meer steun aan Griekenland moet komen, dan kan natuurlijk het kwartje net iets eerder de andere kant opvallen. Hmm. He, dus, dus daar zit wel iets. Maar in principe sluit, heeft Cohen al gezegd, dit was het. Hmm. Ja, hij, Cohen heeft natuurlijk de afgelopen uh, tijd het Griekenland aanpak gesteund. En, um, of de, de, de, de hele eurocrisis. Maar hij maakte het kabinet niet heel erg moeilijk. En als er dan een andere partijleider aantreedt die daar wel toe in staat is... dan, dan betekent dat wel toch een, een minder stabiele situatie voor deze minderheidsregering. Dan hangt het dus wel heel erg toch af van de figuur. Ook al van de toon. Ja. Nou, ik vind niet dat Cohen het, het kabinet erg moeilijk heeft gemaakt. Wat nee, Dinken net zegt is, is, is inderdaad waar. Hij heeft een tijdje terug gezegd: nou, ik hou het bij het pensioenakkoord en de eurocrisis. Maar ja... Ja, wat hebben we daar nou in concreet nee, het, het, van kan, gemerkt. Het kan natuurlijk zijn dat dat, dat niet zozeer in, in, in beleid, maar wel in, in, in toon. Uh, uh, ja, ja, of, of maar de inderdaad ton. meer wat je misschien bedoelt... Van, dat er gewoon een krachtige oppositieleider ja, opeens komt, ja. naast Roemer... Uh, waardoor het kabinet meer in de verdediging komt. Dat ja. zou natuurlijk kunnen. Maar van ook... wie van de kandidaten die zich nu opgeworpen hebben, althans... als zijnde dat ze erover nadenken, hè, uh, gaat dat het meeste doen... wat jij zegt, Nienke, het lastig maken van het uh, kabinet... Samson, Albayrak, Plasterk, wie hebben we, van nog, meer? Dam, hadden we nog Van Dam, van Dam Martijn van, van Dam. Ik ja. weet niet of Timmermans nog... Timmermans, Timmermans, die ja, Timmermans is natuurlijk ja. vorige week die mail van uitgelekt. Ik weet niet hoeveel vrienden hij daarmee heeft gemaakt in de fractie. Dat wel, is de mail ja. waarin hij zich eigenlijk uitsprak ik tegen... Ik denk wel, ja. Ja. ja, aan de andere kant kan je ook zeggen... hij heeft wel op scherp gezet wat, wat, wat er al langer speelde. Maar ja, hij wilde eigenlijk weg, hè. Ik bedoel, een paar weken geleden stond hij ja. op de nominatie... om een ja. hoge functie dat in Europa te krijgen. Dat maakt de positie nooit zeker, natuurlijk. Welk, zeggen ze dan altijd. Ja, Ik denk niet dat hij de meest aangewezen kandidaat is nee. wat voor mijn gevoel gaat er tussen Diederik Samson, Ronald Plastic en Martijn van Dam. Ja, ja ik denk overigens wel, want de vraag is dat uh, Timmermans de beste ja. debater is en in het debat uh, misschien wel het beste weerwoord aan Wilders zou kunnen geven. Mm. Uh, ik denk dat beter dan uh, Samson, die ja, juist iedereen zo je... geprezen wordt ja. daarvoor. Ja, nou, die is heel gedreven en die kan een uh -huh. goed verhaal neerzetten en heus kan die ook wel beter debatteren dan, dan Job Callen. Uh, maar die is uh, Timmermans kan wat meer het spel spelen, heb ik soms de indruk. Hm. Ik heb met Diederik Samson soms het idee die, die is dat hij er dan niet boven kan staan. Ja. Snap je? Die voelt zich dan ja. persoonlijk aangevallen en hm. die kan iets minder... Uh, ja, heeft hij iets minder de debattechniek. Maar ja, dan hebben we het, het, het inderdaad Diederik over de politieke kwaliteiten. Die zijn ook heel belangrijk. Maar wat er volgens mij ook nog achter ligt, is toch een hele discussie... die Timmermans inderdaad heeft aangezwengeld over de koers van de Partij van de Arbeid. Juist. En als we dan kijken naar Diederik Samson... Uh, is dat toch meer een wat links profiel. Hmm. Hè? Ook wat, wat, wat meer uh, richting de SP ook. Om, om daar de, de steun die uh, Roemer op dit moment vergaat... om die wat uh, minder te maken. Aan de andere kant, ja, uh, als je de brief van Timmermans van vorige week leest... die heeft heel erg een verhaal van veel meer richting het midden... Uh, uh, toen ik dat stuk las, die, die lange mail die hij schreef... toen moest ik haast denken aan teksten die ik ook tegenkwam... in het strategisch beraad van het CDA. Mm -hmm. Dat ja. ik dacht van, oh ja, hier zie je toch wel... het, het krachtige politieke midden van welheer. Maar ja. ja. je, je zag daar ook meteen een worstelende middenpartij. En de vraag is precies, namelijk wat jij zegt... met het vertrek van Job Cohen ben je van dat probleem nog niet af. Die partij nee. is niet ineens op koers. Nee, dat, in die zin is het natuurlijk wel heel bepalend wie, wie het hmm. wordt. Maar dat is dus wel een groot probleem. Want ik heb de afgelopen uh, anderhalf jaar, hè, het spijt me om te zeggen... maar de PvdA niet erg, erg veel zien nadenken over welke koers we nu moeten volgen. Het, het, het komt wat zwabberend over. En ja, en dan moet er nu dus iemand worden aangewezen. En ja, en die fractie is ook verdeeld. Dus, ja, maar uh, dat uh, is weer het voordeel van de leden. Raadpleging. En dan door, doordat er nu leden zijn, de, de kandidaten verplicht natuurlijk ook met een verhaal te komen. Ja. Dus het kan zich ook wel ten positieve keren dat er dan dus wat meer aandacht weer komt voor het inhoudelijke verhaal, zowel bij de PVDA ja. als bij de media. Uh, en dat, we dan, dat er dan wel gekozen wordt voor een bepaalde. Ja, wat dat betreft heeft. Timmermans wel een beargumenteerde visie neergelegd... Mm -hmm. op welke kant het volgens hem op moet. En dat ja. was inderdaad een ander verhaal... wat Cohen en Spekman ja. in trouwen hebben. Ik heb me wel eens afgevraagd of Cohen dat neerzetten. wel allemaal gemeend heeft. Want hij is toch veel meer iemand die zo'n uh, gedachtegoed... wat Timmermans ja. uitdraagt. Als even jij dat op... zegt, Spekman, de, de naam valt, wat Gerard zegt... was ook bij dat interview. Ja. Het was een interview waar mensen ja. overheen vielen... van Cohen en Spekman. Ja. En dan is wel de voorzitter die nog even blijft. Wat ik me ook ja. nog afvroeg. In vroeger tijden had je altijd het goede gebruik... of het goede gebruik. Had je het gebruik dat als een, een leider verdween... dan vond er onmiddellijk een slachting plaats onder zijn aanhang. Gaan we dat bij de PvdA ook krijgen? In, in uh, uh, overdrachtelijke zin, uiteraard. Mm, nou, ik denk dat die aanhang is niet zo geprofileerd. En dat zal er toch ook inderdaad van afhangen... wie, wie uiteindelijk die nieuwe... Uh, nou ja, lijsttrekkers nog niet, maar de nieuwe partijleider wordt. Ja. Dat verwacht ik nou niet, want juist omdat Job Cohen niet zo geprofileerd was ja is die aanhanger natuurlijk ook niet zo oh, geprofileerd. Ja. Nee, het risico wat ze wel lopen is wat je ook bij het CDA toch hebt gezien dat dat kopstukken zich zeg maar langzaam zich gaan oriënteren op een carrière buiten Den Haag en nou de eerste voorbeeld daarvan lijken we al te hebben Sharon met Gerrit Dijkma die ja. uh, voorgedragen lijkt te gaan worden voor het burgemeesterschap in Nijmegen mm -hmm. en als je dat zo'n sfeer in die fractie krijgt dat ja en dat, dat is ook wel het risico van zo'n uh, leidersverkiezing of zo'n fractievoorzittersverkiezing de mensen die het niet worden ja wat is hun positie dan straks in de fractie? Ja. Dat is ja. lastig. Er werd ook al gezegd... Uh, laten we het zo oplossen, althans het zeggen ze in Nijmegen... als Sharon Dijksmaar nou de, in de fractie blijft... zodat daar nog een beetje expertise blijft, dan nemen wij Cohen... als burgemeester van Nijmegen. Uh. Ach, dit is een ja, optie. Ja. Zomaar doen dan. Ja. Zomaar Klaar. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, het valt wel op dat die partij in de problemen... toch altijd uh, niet karig is met burgemeestersposten. En nu wordt dat ook weer verzoet aangenomen dat zij dat dan weer wordt. Ja, maar dat, dat is natuurlijk wel steeds meer een, een uh, besluit van de gemeenteraad. Uh, dit ja. is niet meer, tot voor kort was er toch wat meer in de achterkamertjes in Den Haag geregeld... maar nu gaat de gemeenteraad daar echt over, althans vertrouwenscommissie... En je kan dus niet zeggen, ja, dat wordt allemaal bedisseld. Nee. Uh, eigenlijk had de GroenLinks daar burgemeester willen worden. Ja, die, die, die kandidaat is het niet geworden. Nee. Maar in dit geval vind ik dat je niet kan zeggen, ja, dat is oude politiek dat er nu weer een PvdA er komt. Want... En nee, wat vroeger had je in elke fractie een kamerlid wat er ging over de burgemeesterbenoemingen. Ja. De PvdA is dat, is dat nog formeel nog steeds pleidooi. Ja. Maar die heeft er niet zoveel meer nou over. Ja, te... die, die gaan meer inderdaad tactisch van waar zetten we wie in. Maar mm -hmm. het, het wordt niet in een achterkamertje bedisseld. Nee, Dan dus krijg je, nee. ja, Groningen doe mij Nijmegen. nee, nee. Oké, okay, laten we naar een ander punt gaan. We we hebben het net al even over gehad. De extra bezuinigingen die eraan komen. De Coalitiepartijen en de gedoogpartner die zich drie weken op gaan sluiten in het katshuis. We mogen er allemaal niets van weten. Niemand weet wat er wel besproken gaat worden of niet besproken gaat worden. Niemand weet wat wel of niet taboe is. Wat ook weer niet helemaal Niks. waar is. is wat Maxime Verhagen, Hagen, tot onze stomme verbazing, minister Verhagen, is praatgrager dan ooit. Waar die loopt, strooit hij zo'n beetje met mogelijke dingen die daar wel degelijk besproken gaan worden, ter tafel kunnen komen. Zegt de enige die zich er nauwelijks aan houdt. Gerard, wat is dit voor opvallend gedrag? Ik sprak een andere fractievoorzitter in Den Haag en die had het haast over een kamikaze-strategie. Hij lijkt voor een aanvalsplan te hebben gekozen, uh, waarbij die VVD en met name ook de PVV uitdaagt waarin hij ze in de verdediging duwt en zegt van... Uh, we moeten nu echt de uh, vlucht naar voren maken in positieve zin. We moeten gaan hervormen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de zorg. Als we dat niet doen, dan uh, loopt de rekening alleen maar verder op. Ja, een onderwerp wat hij daarbij opvalt uh, natuurlijk mij... dat is de ontwikkelingssamenwerking. Een heel hete hangijzer in ja. het CDA en ook binnen deze politieke samenwerking. Wilders wil per se daarop hakken maar die heeft miljoen. dus vorige week gezegd... ik ga alleen maar akkoord met hervormingen... als er een paar miljard van de ontwikkelingssamenwerking afgaat. Hm. Wat mij daarbij weer opviel... Was donderdagavond bij jullie in het programma In Nieuwsuur... dat uh, Kees van der Staaij, de fractie voor de voorzitter van de SGP, eigenlijk ja. Uh, zich impliciet uh, achter Verhagen schade... en zei van, er is wel voldoende op ontwikkelingssamenwerking bezuinigd. Hij bood wel een kleine opening. We vinden het meer een terrein om te hervormen ja. dan om te bezuinigen. Dus misschien zit daar nog een oplossing. Ninken de Zoete, en als je dit verhaal nu knoopt aan... De, waar we het zo pas over hadden, de P van de A die bezig is met een leiderschapswisseling... die precies in de periode dat het kabinet de coalitie... druk is in het katshuis over bezuinigingen... zijn zij bezig met een leiderschapswisseling... en de heel druk daarmee, een ledenraadpleging. En hoe... Wat heeft dat toch voor effect op elkaar? Nou ja, dat, dat maakt natuurlijk uh, dat het des te pregnanter wordt... wie daar de leider wordt bij de Partij van de Arbeid. Maar ik denk dat het op zich niet zo heel veel uitmaakt. Want het duurt een paar weken. Er, er lekt natuurlijk wel het nodige uit. Maar je kan ook zeggen, ja, tegen de tijd dat ze er echt uit zijn... dan, dan staat er als het goed is de nieuwe fractievoorzitter... die daar met vers elan uh, nou ja, ongetwijfeld op gaat schieten... Ja. Dus ja, en, en, en die timing die is natuurlijk niet bewust gekozen. Maar nee. je, nog langer, ik, ik kan me ook voorstellen dat Cohen nu toch echt dacht... ik heb alles geprobeerd, het wordt hem niet. Nee. Uh, dus ja, beter dat er een nieuw iemand daar de aanval op kiest... dan dat Cohen dat nog gedaan had, ja. denk ik. Uh, Gerard Paul Jansen in zijn column vandaag in de Telegraaf... die zegt uh, de les die uh, PvdA geleerd heeft uit hetzelfde debaken... wat het CDA jaren geleden meemaakte... met dat er een nieuwe fractievoorzitter moest komen, Heerma... waar het toen heel slecht mee ging... en die toen veel te lang is blijven zitten... wat die partij heel veel schade berokkend heeft. Ben je het eens met, die, met de les die hij eruit trekt? Ja, je bedoelt dan dat nu Cohen het, het besluit heeft genomen om op te stappen. Het, ja. ja, nou ja, goed. Uh, je ziet dat Cohen uiteindelijk in een situatie is terechtgekomen kwam uiteindelijk na de verkiezingen al dat hij niet de grootste is geworden. En daar refereerde hij gisteren toch wel heel nadrukkelijk aan... van ja, als ik toch de grootste was geworden... dan was het allemaal heel anders gelopen in het land. En daarmee gaf hij toch wel ja, indirect zichzelf ook een bevred van onvermogen... dat hij voor de plek waar hij nu was terechtgekomen... Uh, niet geschikt was. En dan ja, kun je wel zeggen nee, Hij nou, gaf dat ja, vrij openlijk ja. toe. Toch? Nou ja, goed. En dan, ja, goed, hij zei het dan inderdaad uh, wat, wat, wat, wat voorzichtig. Maar hij gaf het toe dat hij daar niet in geslaagd is. Dat hij ja, uh, wel uh, gecast was voor het premierschap kennelijk, maar niet voor het fractievoorzitterschap en al helemaal niet voor het oppositieleiderschap. Het is echt overigens ook misschien iets over de arrogantie van de PvdA, die toch dacht wij worden wel weer de grootste. Ja. <lacht> Want ik neem aan dat je ja. toch in zo'n beslissing ook overweegt dat je eventueel niet de grootste bent. Was werd? het niet opmerkelijk? Ja. Uh, dat kan iedereen zich nog wel herinneren. Toen Wouter Bos uh, uh, hem aankondigde en met zijn de, de, de, eerste, de eerste toespraak die hij hield... waarom hij naar Den Haag zou gaan, Job Cohen... was iedereen, ook niet Partij van de Arbeid, sympathisant. En dacht, nou, dit wordt hem hoor, dit is de knaller. Vervolgens is het volledig misgelopen. En nu bij zijn afscheid, bij, zijn, bij het weggaan, zei iedereen weer... waarom wordt deze man eigenlijk geen partijleider? Kijk eens hoe hij daar staat en kijk eens hoe goed hij praat. Hadden jullie dat ook? Dat hij nou gisteren bij die persconferentie ineens toch weer een bepaald elan had? Of je ja. jullie niet zo op? Het, ik denk dat hij in, in zijn opluchting inderdaad er wel wat steviger stond. En hij kon natuurlijk nu ook niet meer aangevallen worden. Of hij hoefde geen antwoorden meer te geven die hij eigenlijk niet meende. Hij ging weg en dat had hij mm. besloten. En straalde hij weer zekere soevereiniteit uit. Ik vond dat hij dat op zich heel goed deed. Maar ik denk iets te makkelijk om te zeggen. Dat is het beste speech ook in, uh, ooit. En hij moet misschien uh, nou, toch maar weer doorgaan. Ik vond het niet de, de, de, de politicus die een warm gevoel oproept... en die je meeneemt in zijn afweging. Nee, en dat is volgens mij altijd wel een beetje zijn probleem geweest. Dat hij uiteindelijk toch niet echt het verhaal wist te vertellen... waarin mensen... Behalve dan bij zijn aantreden. En ik heb vanochtend ook in de krant geschreven van ja, hoe, hoe zuur dat ook klinkt. Eigenlijk was zijn aantreden ook gelijk zijn hoogtepunt. Ja. En daarna is het alleen maar minder geworden. Ja. En uh, ja, een punt wat we volgens mij, wat ook de Partij van de Arbeid onderschat heeft, is toch het generatieconflict. Er is een hele nieuwe generatie politieke leiders aangetreden. Destijds ook nog uh, tegen Halsema, Pechtold, Rutte, Die Wilders, was. allemaal veertigers. En uh, hij, hij leek toch altijd in een wat andere versnelling. Te uh, staan dan die tegenwoordig nodig is. Vind je hoe maar daar ook in onder? De politiek. Sta je die er ook onder, onder die, die nieuwe generatie? Ja, ik hmm. weet niet of het nou per se met generatie. Het is ook gewoon ja. een bepaalde snelheid die je wel of niet hebt. Maar het was toch een man die 15 jaar ouder was, gemiddeld dan de, dan de andere politieke leiders. En ik vond hem eigenlijk toen ook altijd wel al bij de debatten. toch wat rondlopen. in een wereld die niet helemaal de zijne was. Mm. Echt zo van: ik ja. moet er even door om dan premier te worden. Maar toen dat dan niet lukte. ja, dat was, ja toen ging het helemaal mis. Ja, even tot slot, Nienke. De, de Kamer is met reces. Komt volgende week weer bij elkaar. Uh, wat is de eerste politieke schermutseling. waarbij het wel handig is dat de, dat de PvdA van Aanleider heeft? Nou ja, toch de bezuinigingen. Toch de bezuinigingen ja, ja. Ja. En overigens heel kort nog even nog, kan, maar Jij ja. zei Verhagen-Kamikaze-actie. Ik vind ook wel weer opvallend hoe, ja, hoeveel plezier hij er bijna weer in heeft. Oh, of er een last van hem is aangevallen. Ja. En dat hij even wil laten zien uh, in Den Haag, jongens. Ik kan dit kunstje nog wel. Dat Maxime en, uh, van vragen over het lekken, over het steeds maar strooien van... Ja, uh, ik ja, zal ja, nog even één keer ja, ja, laten dat zien wie hier de mag meester ons onderhandelaar ons is. Nee, ja. ja, ja. maar ik denk dat hij nog wel wil bewijzen dat hij uh, eigenlijk wel uh, de partijleiders had ja. moeten zijn die die nooit zal worden. Kijk eens dus dat jullie straks gaan missen. Precies. Ja, misschien. Rub it in. Oké, okay. Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad... en Nienke de Soete van de NOS. Heel hartelijk bedankt. Dit was de villa voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Vanaf half vier op Radio 1, zo meteen na het nieuws. Het Radio 1-journaal. Lucella Carasson Goedemiddag. Goedemiddag. Wij, wij scharrelen de hele middag uiteraard bij de PvdA uh, rond. Op zoek naar namen. Mm. Ongetwijfeld dezelfde uh, waar jullie het ook net over hadden. Dominique Strauss-Kaan zit wederom vast. Nu in Frankrijk, daar hebben we het over. En een jonge modeontwerpster uit Nederland die Oman verovert en daarmee de hele golfregio. Die hoort u uh, tegen half zes in het Radio 1 journaal. Maar eerst het nieuws van half vijf en daarvoor zit hier Gert Kluk. Radio 1, het NOS journaal. De Nederlandse woningmarkt toont geen enkel teken van herstel. Dat stelt de Rabobank. De economische tegenwind en de onzekerheid over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek... spelen de huizenmarkt nog altijd parten. Ook de bezuinigingsplannen van het kabinet en de oplopende werkloosheid houden de onzekerheid in stand. Vluchtelingenwerk Midden-Nederland heeft een klacht ingediend bij de inspectie voor de gezondheidszorg over de behandeling van een uitgeprocedeerde Chinese asielzoeker. De 27-jarige man is na acht maanden vreemdelingendetentie in Rotterdam op straat gezet en kort daarna met ernstige gezondheidsklachten opgenomen in een ziekenhuis. Hij bleek de besmettelijke ziekte hepatitis B te hebben en moest onmiddellijk een levertransplantatie ondergaan.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 En dat zijn elf punten. ANWB verkeersinformatie: Een kleine 30 kilometer file is niet druk voor een dinsdagavond. Op de A4 Amsterdam Den Haag 6 kilometer tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Op de A13 de richting Rotterdam tussen Delft en Afrit Berkel Rode Roderijs 4 kilometer. Op de A20 vanuit de hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 4 kilometer.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. Na de schok van gisteren was er vandaag heel even de tijd om te rouwen over het vertrek van Job Cohen. Maar niet al te lang. Een nieuwe leider voor de PvdA. Wie wil, wie kan, wie mag en wie niet. Wilke Boom wikt en weegt in de Haagse wandelganger. Griekenland is uit de gevarenzone. Het akkoord van afgelopen nacht garandeert een nieuwe lening van 130 miljard euro. Hoewel garantie, in Brussel zijn alweer een hoop mitsen en maren te horen. Slachtoffers in Nederland verdienen beter. Dat vindt de baas van het Openbaar Ministerie. Betere begeleiding na een misdrijf en het nakomen van afspraken. Mooie woorden, maar slachtoffers en nabestaanden willen nu ook daden. En publiceren een zwart boek. In Oman is de Muscat Fashion Week aan de gang. Dat is het belangrijkste mode-evenement in de golfregio. De jonge Nederlands-Marokkaanse Siham Tip is, eh, Tip is een van de ontwerpers. En zij vertelt tegen half zes wat ze daar allemaal meemaakt. Het Radio 1 Journaal is er tot half zeven vanavond. De Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid... heeft vandaag uren vergaderd over de opvolging van Job Cohen. De politicus die gisteren voor velen onverwacht aftrad als partijleider... en die ook meteen afscheid nam van de politiek. Wilke Boom als een verslaggever volgde die vergadering... althans buiten de deur op de gang. Met maar één vraag, Wilke van Lucella en mij... is nu duidelijk wie de opvolger van Job Cohen wordt? Uh, nee, dat is nog lang niet duidelijk. Want dat is namelijk aan de leden van de Partij van de Arbeid. Die mogen de komende weken een keuze gaan maken uit de fractieleden... die zich kan Gaan stellen voor de opvolging. En de fractie heeft vandaag besloten dat ze zich hoe dan ook neerlegt bij de uitslag van die ledenraadpleging. die de partij dus de komende weken gaat houden. En waarnemend fractievoorzitter Jeroen Dijsselbloem vertelde dit vanmiddag na afloop van die fractievergadering. Wij hebben als fractie besloten om die keuze van de leden uh, de, de dinsdag daarna over te nemen. en die persoon dus ook als fractievoorzitter uh, te verkiezen. Dus het was het idee om het een zwaarwegend advies te laten zijn van de leden. Maar u zegt. Als de leden zich hebben uitgesproken, dan wordt diegene ook gewoon fractievoorzitter. Ja. Uh, de fractie heeft gewoon besloten, wij vinden dit uh, echt een goed proces. We staan ook volledig achter deze beslissing om het zo te doen. De leden zijn nu aan zet. En de keuze van de leden zullen wij zonder meer uh, uh, respecteren en overnemen. Dat doen we dinsdag, 20 maart. Nemen we dus die keuze die uit die uh, ledenraadpleging uh, komt, nemen wij over. Ja, dat was Dijsselbloem. Doorgaans, Wilco, is dit een zaak van de fractie alleen hè, in, in Den Haag? Maar de PvdA heeft er geloof ik één keer eerder mee willen experimenteren... met, met die leden die een, een zeg krijgen. Ja, en het gaat verder dan een experiment, want het staat in de statuten... en dat hebben ze in 2002 ook al gedaan... toen Wouter Bos uiteindelijk werd gekozen tot fractievoorzitter en lijsttrekker. En uh, later was het niet aan de orde, want toen Bos werd opgevolgd door Cohen... toen was er maar één kandidaat, Cohen, dus toen hoefde er niet gekozen te worden. Ja, en de leden van de partij die, die mogen nu kiezen, is, is al duidelijk wie ze gaan kiezen, wie loopt zich warm... Nou, uh, het, is niet, het is een beetje duidelijk. In elk geval drie Kamerleden hebben aangegeven... dat ze serieus nadenken over de vraag... of ze een gooi naar het fractievoorzitterschap gaan doen. En dat zijn uh, Diederik Samson, Martijn van Dam en Ronald Plasterk. Maar ze weten het nog niet zeker. Ze zijn er nog niet uit. En het is ook wel de verwachting dat ook andere fractieleden... zich beraden, genoemd worden onder andere Frans Timmermans... Mariette Hamer, oud-fractievoorzitter... en Nebehad Al-Bayrak, de nummer twee op de kandidatenlijst. Nou, zij kunnen tot 28 februari nadenken over... over de de vraag of ze het willen. Uh, en dan komt er een week van openbare debatten tussen de kandidaten. De partij, het partijvoorzitter gaat dat organiseren. Daarna komen de verkiezingen en op 16 maart wordt dan bekend... wat de uitslag is van die partijverkiezingen. Nou, en uh, op de dinsdag 20 maart, dan zal in de fractievergadering die dan wordt gehouden... dan zal de fractie dus de keuze van de leden gaan overnemen. En de winnaar van die verkiezingen wordt dan fractievoorzitter... en politiek leider van de Partij van de Arbeid. Zo lang kunnen wij natuurlijk niet wachten. Na vijf uur spreken we meer en dan horen we van de potentiële kandidaten... die en het nadenken zijn. Wilko Boom, dank je. Het denken aan slachtoffers, dat moet in de genen van justitiemedewerkers gaan zitten. De topman van het Openbaar Ministerie, Herman Bolhaar, zegt dat tegen de NOS... aan de vooravond van de dag van het slachtoffer. Miskleunen in communicatie en het niet nakomen van rechten van slachtoffers... of nabestaanden, moet worden uitgebannen, vindt hij. Het slachtoffer moet meer en meer hoofdzaak worden. Van oudsher was het slachtoffer eigenlijk wat meer bijzaak... stond de verdachte heel erg centraal in het strafproces... Maar het is nu toch echt, de tijd is echt aangebroken dat het slachtoffer ook hoofdzaak wordt. U heeft een tijdje geleden een zwart boek gekregen met allerlei zaken die mis zijn gegaan ten opzichte van het slachtoffer in het strafproces. Er zat van alles tussen. Dossierstukken die men niet kreeg. Toegang tot de zittingzaal die men niet kreeg. Als u dat nou leest, wat denkt u dan? Nou, Er zijn veel van die kritiekpunten inderdaad voor verbetering vatbaar. En we zijn daarover ook in, in gesprek met landsadvocaten. De, de koepel van advocaten die de belangen behartigt van de slachtoffers bijvoorbeeld in zedenzaken. Uh, wat voor kritiekpunten zijn dat waar je iets aan gaat doen? Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken op de eerste plaats aan, aan de bejegening. De wijze waarop je omgaat met slachtoffers. De wijze waarop je slachtoffers erkent in hun positie. Uh, dat is een belangrijk punt. Daarin zullen we wat meer aandacht gaan schenken aan, aan opleidingen. Daarin wordt landsadvocaten ook betrokken. Een ander heel belangrijk punt is het tijdig verstrekken van stukken aan, aan advocaten. En het derde punt is uh, tijdige en correcte informatieverstrekking aan de slachtoffers zelf. Waar zit hem dat in dat dat uh, nog steeds op veel punten ja, niet goed gaat? Het belangrijkste eigenlijk is dat je nu de komende jaren ook uh, gaat werken aan het feit dat uh, iedere medewerker binnen het OM het, uh, de positie van een slachtoffer echt in de, in de genen krijgt. En echt doordrongen is van het feit dat je moet verplaatsen in de positie van een slachtoffer en rekening moet houden. Dus eigenlijk ook in de mindset van, uh, van de mensen uh, verbetering uh, moet gaan krijgen. In de hele grote zaken zien we dat. Uh, we zien in de Amsterdamse Zedenzaak bijvoorbeeld dat er ongelooflijk veel belang wordt gehecht... Uh, aan uh, het goed in positie brengen van, uh, van het OM ten opzichte van de slachtoffers. En goed rekening uh, mee, mee houden, dicht bij de slachtoffers blijven. Maar het moet in, uh, in ook andere zaken nog meer gebeuren. Waar kun je het slachtoffer echt voor opstellen in de wijze waarop je informatie verstrekt? Hoe je die informatie verstrekt? Uh, slachtoffers nooit verrassen doordat uh, ze mededelingen uit de pers moeten krijgen... voordat ze er zelf over geïnformeerd zijn... Dat soort, dat soort aspecten. Heel veel zaken die u zegt staan eigenlijk los van de juridische praktijk. Het heeft gewoon meer te maken met het inlevingsvermogen van de, van de gemiddelde OM-medewerker. Hoe gaat u dat precies verhogen? Door ook de kritiekpunten die er zijn, terug naar het Zwartboek, die ook vooral serieus te nemen. Er met de advocatuur over in gesprek te blijven en samen ook elkaar kritisch de te nemen. En daar waar het beter kan, het ook vooral op te pakken. Dus het is ook vooral handen uit de mouwen, dingen gaan doen... ...dingen concreet gaan, gaan veranderen en we met elkaar over in gesprek blijven. Nou zijn dat wel concrete maatregelen op abstract niveau. Heeft u nou iets waarvan u zegt van uh, één maatregel... ...dat is nou uh, iets waar we ontzettend op moeten, op moeten richten? Nou wat, wat, een, wat een belangrijk punt is, is dat wij op ieder pakket... Uh, ...zogeheten slachtofferloket hebben ingericht. Dat zijn informatiepunten met aparte medewerkers... Die in contact zijn met de advocatuur en met de slachtoffers. Zodanig dat je ervoor kunt zorgen dat de slachtoffer niet van een kastje naar de muur wordt gestuurd. U heeft al gezegd, er komt een kwaliteitstoets. Uh, wanneer is voor u die toets geslaagd? Nou, Die toets is geslaagd wanneer uh, uh, slachtoffers en advocaten zullen zien dat het uh, Openbaar Ministerie... net zoals dat met, het verdachte, met de verdachte het geval is, uh, steeds het slachtoffer concreet van informatie voorzien die ertoe doet, die adequaat is, die tijdig is, die begrijpelijk is. En dat het slachtoffer merkt in de zittingzaal dat er erkenning is. Dat het slachtoffer letterlijk ook hoofdzaak is geworden in ons strafproces. Goed, nog even samenvattend. U gaat allerlei maatregelen nemen die de positie van slachtoffer binnen het OM uh, versterkt. U gaat meer denken aan, uh, aan slachtoffers en u gaat het aantal incidenten, het uh, aantal miskleunen die het OM wordt aangerekend als het gaat om informatievoorziening aan slachtoffers, uh, sterk uitbannen. Zeker, en je zou het zo kunnen samenvatten. Het OM richt zich op de verdachte, maar staat achter het slachtoffer. Dat zei Herman Bolhaar tegen Ilan Sluis. En na nou half zes dan hoort u een gesprek met Richard Korver. Dat is een advocaat die vaak slachtoffers bijstaat. Heel ander verhaal. Hoe kun je aan een naakte vrouw zien of ze een prostituee is? Dat kun je niet zien. Niet onze opvatting, maar het verweer van de advocaat van Dominique strauss kaan strauss kaan was op feestjes met prostituees, onder meer in Lille, maar zelf zegt hij dat hij dat niet wist. Hij is vandaag aangehouden toen hij zich voor verhoor meldde bij het hoofdbureau van politie in Lille. Zijn aankomst daar was live te zien op de Franse televisie. En direct de Lille, Lille où Dominique strauss vient d'arriver dans une caserne donc la gendarmerie de Lille. Oh, oh, oh, oh. Oh, de auto met Dominique strauss probeert zich naar de ingang... van het politiebureau een weg te banen door een haag van fotografen. Frank Renaud, Frankrijk, wat betekent dat in jouw land... als je wordt aangehouden voor verhoor? Eigenlijk niet heel veel. Het is een uh, hele logische juridische stap. Als je iemand echt wilt verhoren, omdat er een verdenking bestaat... van een misdrijf, dan moet je hem in hechtenis nemen. Want daarmee krijg je automatisch het recht... om. 48 uur lang iemand vast te houden voor verhoor. En als het gaat om prostitutie, kan dat nog eens verdubbeld worden tot 96 uur. Dus wat dat betreft is het een logische stap, die inhechtenisneming. Maar dat betekent nog niet dat hij ook officieel verdacht wordt door minister Grooskammer. Want zover is het nog niet. Het gaat niet per se tot een aanklacht leiden. Ja, dat kan. Ze hebben nu dus de tijd om twee dagen te verhoren of eventueel vier dagen te verhoren. En daarna moet inderdaad dan een beslissing worden genomen. Misschien komt Dominique Strauss-Kaan op vrije voeten omdat er geen enkel hard bewijs is tegen hem. Maar misschien wordt de zaak ook nog voortgezet, wordt hij nog een keer verhoord of misschien wordt hij wel meteen in staat van beschuldiging gesteld. Goed, we hebben we over seksfeesten met Dominique Strauss-Kaan met prostituees als oogtuigen die ook verklaringen hebben afgelegd, maar die waren wat tegenstrijdig. Hoe kan dat? Nou, het onderzoek loopt inderdaad al heel lang. Hè. Het kwam een jaar geleden ongeveer aan het licht. In oktober viel ook voor het eerst de naam van Dominique Stroscan En toen is, ja, zijn heel veel mensen gehoord. De prostituees die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan die seksfeesten. Ook andere ondernemers, bedrijfsleiders, advocaten, politiemensen zijn allemaal gehoord. En die uh, in verklaringen hebben inderdaad nogal geschommeld. Er waren prostituees die in het begin zeiden van nee hoor, we deden allemaal vrijwillig mee aan de seksfeestjes. Later verklaarde ze weer dat er wel betaald werd. Er werden bedragen genoemd van euro. Het oplopend tot 2400 euro. Nou ja, en dat heeft er natuurlijk mee te maken dat het een erg gevoelige zaak was... die ook steeds gevoeliger werd toen de naam van Dominique Trooskan ging vallen. Ja, Nu is Liel aan het licht gekomen, maar het was een circuit... begrijpen wij, dat over de hele wereld ging hè, met die feestjes. Dat kun je wel zeggen. Het was een soort vriendenclub, als we het zo mogen noemen. Rond Dominique Strooskan en een aantal mensen in het noorden van Frankrijk. Rond Lille, inderdaad. En die feesten, als we het zo mogen noemen, weer, werden georganiseerd in New York, in Washington, in Parijs en in Lille ook. Maar eigenlijk overal waar Dominique Strooskan kwam. Als we de processen verbaal mogen geloven die tot nu toe zijn uitgelekt. Hij nam dan contact op met zijn uh, vrienden in Lille. En vroeg toen of ze langs konden komen. En of ze vrouwen mee konden nemen. Dat gebeurde. En Dominique Schoskan zegt inderdaad... ja, uh, ze kwamen toen in de hotelkamer, die vrienden... maar ja, je gaat niet aan de vrouw vragen die ze meenemen... bent u betaald of niet? Dus het werd een seksfeest. Hij zegt, ik wist niet dat de vrouwen betaald werden. En stel dat het tot een uh, strafzaak komt uiteindelijk, tot een aanklacht... waar zou hij zich dan schuldig aan hebben gemaakt volgens de Franse wet? Ja, niet aan het gebruik maken van de diensten van een prostituee, als we dat zo mogen zeggen, want uh, dat uh, is toegestaan in Frankrijk. Je mag een prostituee betalen voor verleende diensten. Maar wat je niet mag doen, is organiseren van bijeenkomsten met prostituees. Want dan maak je je schuldig aan souteneurschap. En dat is waar de politie zich nu inderdaad bij dit verhoren bericht... heeft Dominique Gascard actief meegewerkt... aan het organiseren van bijeenkomsten met prostituees. Als ze daarvoor bewijzen vinden... dan riskeert hij een maximale celstraf van zeven jaar. Geen één ding wat, wat blijft fascineren, hè? zijn vrouw Anne Sinclair. Stond die vandaag ook achter hem toen hij daar naar binnen ging? Die stond niet achter hem, die is aan het werk. Die is tegenwoordig hoofdredacteur van de Huffington Post. Een nieuwswebsite, dan de Franse versie ervan. Zij heeft altijd gezegd onpartijdig te zullen berichten... over de zaken die haar mannen gaan. En dat is gedaan, vandaag gebeurd op de site van de Huffington Post. is een artikel verschenen, heel neutraal, over de zaak Strooskahn. Joestieke onafhankelijkheid heet dat. Eh, Onderzoekers nog meer dan alleen Strooskahn? Ja hoor, de hele zaak, want het heeft eigenlijk... in eerste instantie had het niks met hem te maken... maar met die vriendenclub in Noord-Frankrijk. Pas later viel zijn naam. Er zijn al acht aanhoudingen verricht, waarom Ik zei, een hoge politiefunctionaris, ondernemers ook. Want er wordt natuurlijk ook onderzocht, wie heeft het allemaal betaald? Al steeds die prostituees kwamen, zes jaar lang, overal ter wereld. Nou, dat werd betaald door bedrijven. En dat is iets wat de politie ook graag wil weten. Heeft Dominique Stgooska misschien wederdiensten beloofd... Aan die bedrijven die de prostituees betaalden. Frank en Hout in Parijs, dankjewel. Straks. Zo klinkt het aan de oevers van de donau. U denkt misschien, wat is dit nou? Ik zal het u alvast vertellen: het is kruiend ijs. Kees Kwaks bij de AWB, Hoe luistert het verkeer vandaag? Uh, gaat makkelijk, zou ik zeggen. Een uh, spits die nog niet de helft waard is van een normale dinsdag. Carnaval en voorjaarsvakantie zijn daar aan debet. Dat is goed nieuws. De langste files staan nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 4 kilometer bij Zoeterwoude-Rijndijk. Aan de andere kant van de vangrail staat 7 kilometer. Richting Den Haag tussen Roelof A en Zween naar Zoeterwoude. Op de A20 richting Gouda bij Rotterdam. 4 kilometer bij Rotterdam Centrum. En vanuit Utrecht op de A28 naar Zwolle, 4 kilometer bij Leusden. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Een week geleden won Adele maar liefst zes Grammys. Vanavond wordt duidelijk of ze ook nog een hele stapel Brit Awards wint. En hier zong zij Turning Tables. De donau zorgt opnieuw voor problemen. Een paar maanden geleden hadden de tien landen... aan de op één na langste rivier van Europa... te kampen met extreem lage waterstanden... Nu zorgt kruiend ijs voor flinke schade. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn vele tientallen boten en bootjes... vernield of zwaar beschadigd door het ijs. Correspondent David-Jan nam een kijkje bij de Donau. Iedereen die wel eens in Belgrado is geweest, die, die kent ze. De Splavovi. Letterlijk de vlotte. Het zijn uh, drijvende restaurants, cafés en uh, clubs in de Donau. En een ervan is de club Bocha. Het is een enorme schade hier... De loopbrug van dit restaurant is uh, helemaal vervrongen, vervrongen staal, gebroken hout, gebroken glas. En dat komt omdat uh, een van de boten stroomopwaarts is losgeschoten van, uh, van de kabel. Die heeft in zijn, uh, zijn drift stroomafwaarts een aantal van die restaurants meegenomen. Onder andere dit restaurant. Het is gewoon een beetje we liggen hier in een kleine baai en daar heeft het, uh, het ijs zich opgehoopt. We hebben enorme schade, maar hoeveel het is, dat weten we niet. Dat kunnen we nu nog niet overzien, dat moet later blijken. U bent behoorlijk kwaad. Het is moeilijk om in een paar woorden uit te leggen... maar je kunt je voorstellen als je zo'n enorme hoeveelheid ijs hebt... en er is niemand die daar iets aan doet dat de mens daar kwaad over wordt. Hier midden op de rivier ligt een deel van een van die restaurants te dobberen. Dat is er vanaf gebroken gisteren door die zware ijsgang. En nu proberen ze met man en macht dat ding weer terug te krijgen. Een kilometerje stroomopwaarts is het echt een slagveld. Het haventje van Zemmoen, een voorstad van, van Belgrado, waar het ene naar het andere bootje is omgeslagen, gekapseist, liggen hier kleine jachten op hun kop. Vissersbootjes bedolven onder het ijs. De schade hier is, uh, ja, is nauwelijks te beschrijven. Ze proberen bootjes uit die ijsmassa te krijgen. Maar het lijkt uh, onbegonnen werk. U wees uh, zojuist aan dat een van die bootjes hier op zijn kop ligt... Die van nu is, wat is er gebeurd? Er kwam die enorme hoeveelheid ijs uit het noorden stroomopwaarts. En alle bootjes van ons zaten vast aan de stijgers van, uh, van dit haventje. Nou, daar was geen kruid tegen gewassen. Alles is kapot. We kunnen zeggen dat we geen haven meer hebben. Een dragline van uh, Belgrad Wode. Zeg maar, het, het havenbedrijf lijkt erop dat ze hier gaan proberen een bootje uit dat ijs te trekken. Even aan de kant. En dat is in ieder geval één metalen bootje gered. Er wordt op de Donau heel veel gevist. Ook door professionele vissers. Wat betekent die situatie voor hen? Het is een ramp, zegt hij. Ik ben al 40 jaar visser en zoiets heb ik nog nooit gezien. Er is wel ijs vaak, maar niet in deze hoeveelheden. Zijn boot zit vast in een ijsschots, is nog wel heel, dus hopen maar als het ijs gaat smelten, dat die boot er weer, weer uitkomt, helemaal. en al. Maar dat is maar de vraag. Het gaat zoals gebruikelijk in Servië. Niemand neemt de verantwoordelijkheid. Iedereen schuift die af. En altijd heeft een ander het gedaan. Maar je kunt je afvragen of dit wel voorkomen had kunnen worden. Soms is de natuur zo sterk dat je er weinig tegen kunt doen. De Donau in Bagadon. En Op onze site NOS.nl heeft David-Jan en video's geplaatst van dat kruiend ijs. Willemijn Hoerberg, goedemiddag. Goeiedag. Het is de laatste dag van het carnaval. Laten we daarom even kijken in de, in de zuidelijke helft van Nederland. Hebben ze daar een beetje lekker weer gehad met het vieren van carnaval? Ja, afgelopen nacht was het wel koud daar. Want het vroor eigenlijk nergens in Nederland. behalve in het zuidoosten, net een graad. Maar vandaag is het uh, eigenlijk zo goed als droog gebleven. Misschien wat motregen, maar ook een beetje zon. en Zo 7 tot 9 graden. Dus volgens mij een hele mooie dag om het carnaval mee af te sluiten. Qua ja. weer dan. En houden we het een beetje zo? Nou, het blijft niet zo uh, rustig, want um, vannacht is het, uh, is, zijn er wat opklaringen. Is het nog aardig rustig, maar morgen in de loop van de dag... er is eerst wat zon, dan wat wolkenvelden. In de loop van de dag gaat de wind uh, toenemen. En dat gebeurt dan vooral uh, aan zee. in de avond dan kunnen er ook zware windstoten voorkomen. Tot zo'n 80 kilometer per uur. Zit er niet in voor Limburg. Daar blijft het nog rustig. Maar ja, dan is het carnaval daar wel afgelopen natuurlijk. En wie geen carnaval viert, maar wel eruit wil, gaat wintersporten. Uh, voor, ja. de thuisblijvers, pardon, voor de thuisblijvers, hoe is het wind? In, het Alpen, in de Alpen? Ja, geweldig. Echt prachtig. Het is een min 5 graden op zo'n 2000 meter. Min 10 op 3000 meter. Heel veel zon. Weinig wind. Morgen nog zo'n dag is het zelfs nog wat uh, zachter. Zo'n 0 tot uh, min 5 graden op 2000 meter. Dus ja, prachtig weer. Goed nieuws. Willemijn, dankjewel. Een crisis in een uh, politieke partij. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Deze dagen is het de beurt aan de PvdA. Dat is natuurlijk vervelend voor die partij... Alleen lang niet iedereen vindt dat erg. Dat merkt politiek verslaggever Marcel Bril. Ze willen het zo graag dat er eindelijk weer eens positief nieuws over de partij op de voorpagina komt te staan. Dat het niet meer gaat over het interne gedoe, maar over de eigen ideeën. Of over de in hun ogen asociale bezuinigingen van het kabinet. Sommige Kamerleden verzuchten het bijna smekend. Voor het oog van de camera of in de gesprekken achter de schermen. Maar helaas voor de Partij van de Arbeid, het gaat over henzelf. Over de crisis in de partij en over wie Job hen gaat opvolgen. En eerlijk is eerlijk, voordat we daar antwoorden op hebben... is het niet zo boeiend om te weten wat ze als oppositiepartij vinden van plan A of idee B. Zo'n 50 meter verderop in het gebouw van de Tweede Kamer dan waar de PvdA zit... heerst een hele andere sfeer. Er is bijna niemand in de kamers van de regeringspartijen. En dat is vanwege het reces... Maar de mensen die er zijn en die je spreekt kunnen bijna hun vreugde niet verbergen. Natuurlijk, voor Cohen persoonlijk vinden ze het vreselijk. Maar voor de coalitiepartijen VVD, CDA en de PVV is het eigenlijk een zegen dat de PVDA zo'n beetje op zijn rug ligt. Ze staan namelijk op het punt om moeilijke onderhandelingen te beginnen over de verwachte extra miljardenbezuinigingen. En dan krijg je zomaar een verzwakte oppositiepartij die de aandacht afleidt in je schoot geworpen. Wat wil je nog meer? Niet ieder flatje bezuinigingsnieuws, groots uitgemeten in de media. Maar de zoektocht naar de PvdA-kandidaat als headline. Top, hoor je ze zeggen. Laat het nog maar even dooretteren daar bij de PvdA. Kunnen wij rustig aan de slag? Maar zover laten we het als journalisten natuurlijk niet komen, want ook wat daar gebeurt houden we in de gaten. Het is wel een buitengewoon slechte timing van de sociaaldemocraten, deze interne crisis. En doordat midden maart, dus over een week of drie, pas duidelijk is wie de nieuwe fractieleider wordt, zal het er vast nog heel veel over blijven gaan. Maar ja, ik weet het, en dat weten de andere partijen ook, die nu stiekem in hun vuistje aan het lachen zijn. Een politieke crisis valt soms niet te voorkomen en al helemaal niet te timen. Dus dan is het enige wat je kunt doen als PvdA, hopen dat het overwaait. Of dat er weer ander nieuws komt, waardoor je vanzelf van de voorpagina verdwijnt. Nou, ja, Voorlopig niet. Marcel Bril in Den Haag, Martijn van Dam, Diedrich Samson, Ronald Plasterk... zijn gaan na vijf uur antwoord geven op de vraag in Den Haag. Bent u kandidaat? Tot zo. Vanavond, BNN Today. Ja, lekker, lekker, lekker. Nou ja, dat moet de partij dan ook wel lekker zelf weten. Vanavond om half negen op Radio 1. Waar ze heel goed in waren en zijn, is, is, is altijd een soort cliffhanger. En dat geeft tegelijkertijd ook een soort rust. Luister en kijk mee op Radio1.nl. Het, het, het begint echt met nieuwsgierigheid naar hoe systemen werken. En het inbreken is daar eigenlijk een gevolg van. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.